Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur Jan van der Putten met het NOS journaal In Frankrijk heeft de politie voorkomen dat een jongen van 13 zijn leraren zou doodschieten En daarna zelfmoord zou plegen de ouders hadden de politie gewaarschuwd toen ze ontdekten dat hun geweer was verdwenen. De jongen had bovendien op internet een afscheidsbericht achtergelaten. Hij was uit zijn woonplaats Beauvais bij Parijs vertrokken met het geweer en 25 kogels. Toen hij zag dat de politie zijn school had omsingeld, vluchtte hij naar een internetcafé waar hij werd gevonden door zijn ouders. De jongen is aangehouden. De Amerikaanse regering is ontstemd over het besluit van de Israëlische regering om 900 woningen voor kolonisten te bouwen op de westelijke Jordaanhoever. Het gaat om een uitbreiding van de nederzetting Gilo bij Jeruzalem. Het Witte Huis uit in een verklaring ook scherpe kritiek op het onteigenen en slopen van Palestijnse huizen voor de uitbreiding van Gilo. Israël beschouwt Gilo als deel van Oost-Jeruzalem, dat na de verovering in 1967 is geannexeerd en dus niet is bezet. De internationale gemeenschap, waaronder de VS, erkent dat niet als geannexeerd gebied. De afwikkeling van het faillissement van DSB Bank gaat vijf tot tien jaar duren. Dat zeggen de curatoren in hun eerste verslag over de toestand bij de failliete bank. Ze inventariseren de boedel en doen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Volgens de curatoren konden het Dirkscheringa Geringa Museum en de sporttak van DSB alleen bestaan door de winsten van de bank en zijn ze daarom failliet. In Oldenzaal zijn 150 ouderen korte tijd geëvacueerd geweest vanwege een gaslek. Eerst werd gedacht aan een lek in een hoofdleiding in de kelder. Maar na onderzoek van de brandweer bleek dat het lek buiten het gebouw aan de straatkant zat. De 150 bewoners van zorgcentrum De Molenkamp werden met busjes naar een school in Oldenzaal gebracht... waar ze iets te drinken kregen. Daarna konden ze terug naar huis. Dan het weer nog. Vanavond bewolkt. In het zuiden wat regen. Morgen veel wind. Aan zee mogelijk zuidwesten storm. In de noordelijke helft van het land enige tijd regen. En het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. Zie er het tussen de en doen.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 I'm still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 equilibrio sentimenti lei, per cercare nei le chiavi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 This would vote oh, And learn. noi saremmo divisibili estremamente indispensabili parleremo più di ieri farò di noi il mio domani c'è soltanto per amar Voorzitter, omdat ik ook te Saremo tutti visibili, estremo indispensabili per tempo io lo fermerò per dare un po' di a quei momenti che be See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 En ik zou iets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw hand.